3 uur. Manning Sampers met het NOS-journaal. Oud-GroenLinks partijleider Paul Rozemuller keert terug in de politiek. Volgend jaar wordt hij lijsttrekker bij de Eerste Kamerverkiezingen... als de opvolger van Tineke Strik. Rozemuller zat 14 jaar in de Tweede Kamer. en in 2002 nam hij afscheid. Daarna was hij onder meer tv-presentator bij de Icon... en nu is hij voorzitter van de VO-raad... de koepel van scholen voor het voortgezet onderwijs. Sinds het begin van de oorlog in 2015 in Jemen... zijn 85.000 kinderen onder de vijf jaar gestorven van de honger. Blijkt uit cijfers van Save the Children op basis van VN-gegevens. Volgens Save the Children is de honger voor kinderen in Jemen... een groter gevaar dan bommen en kogels. De Verenigde Naties waarschuwde eerder voor een grote hongersnood in het land. Volgens de VN zijn op korte termijn 14 miljoen mensen... afhankelijk van voedselhulp om te overleven. Er is steeds minder geweld tegen homo's, lesbiennes, biseksuelen en transgenders, zegt het Sociaal en Cultureel Planbureau. Ook worden ze minder gepest. Homo's en lesbiennes maken nu naar eigen zeggen evenveel geweld mee als hetero's. Hoe die daling komt, weet het SCP niet. Het zou kunnen dat de acceptatie is verbeterd, maar het kan ook dat deze groepen bijvoorbeeld minder hand in hand lopen om conflicten te vermijden. Belangengroep COC herkent zich niet in de daling van geweld tegen lesbiennes en homo's. De spoedeisende hulp en de afdeling verloskunde in het failliete MC IJsselmeerziekenhuis in Lelystad gaan definitief dicht. Minister Bruins schrijft aan de Kamer dat dat komt door een tekort aan specialisten en gespecialiseerde verpleegkundigen in de regio. Volgens Bruins komen er waarschijnlijk wel spoedposten in Lelystad en Emmeloord die dag en nacht open zijn... Ook blijven huisartsenposten beschikbaar. Het weer, de minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt... en dat betekent dat het plaatselijk glad kan worden. De dag begint bewolkt, maar later gaat van tijd tot tijd de zon schijnen. Het blijft droog en het wordt 4 tot 7 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is zin in ZFM. Met nu de nacht... radio yours. I'm trying to get to see M M <worries> Follow, no sleep, that's what, that's what you said That's what you said, that's what you said That's what you said, and you should know you'll leave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 You remind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 Yeah. Uh -huh. Come on, in my head. A chance.